12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met Jeroen Kelderman. Dat is de winnaar van de Stan Storiemansprijs voor beste camerawerk. Verder een mediaforen met Margriet Vromans en Bert van der Veer. En nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag. Rutte wil tekst en uitleg van Rusland over diplomaat. Begrotingsakkoord zorgt voor oplopend tekort, zegt CPB. En dik advocaat, nieuwe trainer AZ... De zon schijnt vanmiddag geregeld en het is overal droog, mijn graad op 14. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen vooral in het noorden midden en oosten buien. Vrijdag en zaterdag is het lange tijd droog met zaterdag 16 tot 20 graden. Er komt zojuist een reactie binnen van Rusland naar aanleiding van de mishandeling van een Nederlandse diplomaat gisteravond in Moskou. Correspondent David Jan Godfra. Wat is die reactie? waarin staat dat Rusland het Russische ministerie, ministerie van buitenlandse zaken betreurt wat er met de Nederlandse diplomaten is gebeurd gisteravond. Dat gaat dus niet zo ver als wat uh, Premier Rutte heeft geëist namelijk tekst en uitleg, maar misschien uh, komt dat nog. Uh, het is in ieder geval een, een reactie die redelijk snel na het incident van gisteravond komt. Ja, is dat inderdaad verrassend? Toch, toch inderdaad redelijk snel nu al? Ja, ik had er eerlijk gezegd uh, rekening mee gehouden dat het nog wel een dag of misschien nog wel iets langer zou duren. Omdat uh, Nederland, de uh, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Timmermans, vorige week ook ruim vier dagen heeft gewacht met uh, de verontschuldigingen voor uh, het incident waar een Russische uh, diplomaat in. Bij was betrokken de arrestatie en de opsluiting van die man. Nou daar waren ze in Rusland heel erg blij, heel erg boos omdat het zo lang duurde. En dus had ik verwacht dat het hier ook wel wat langer zou duren. Maar dat is dus niet het geval. Maar wel voor de duidelijkheid is het natuurlijk geen spijtbetuiging, alleen betreuren. Dat is nog net even ietsje anders natuurlijk. Ja, het is, dat is het uh, tot nu toe. Het kan best zijn dat er later vandaag nog een wat uitgebreidere verklaring komt. Of dat misschien zelfs de minister van buitenlandse zaken waarvoor er iets over gaat zeggen. Maar dit is uh, wat we tot nu toe hebben gehoord. Correspondent David Jan Goldfra, dank je wel. De relatie van Nederland met Rusland staat dus ernstig onder druk... door de mishandeling van die diplomaat Onno Elderen-Bos. De tweede man is hij op de ambassade in Moskou... D66 vindt dat de bezoek van koning Willem-Alexander aan Moskou... dat volgende maand zou zijn, moet worden afgeblazen. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Hoe zien de anderen dat eigenlijk in Politiek Den Haag? Nou, Er is nog niemand die deze radicale conclusie van D66 omarmt. Maar je hoort bij de hoofdrolspel... er is ook niemand die zegt het moet doorgaan. Dus er is wel sprake van groeiende twijfel over het nut van dat bezoek. Maar dat is dan vooral tussen de regels door. Premier Rutte bijvoorbeeld, die wil eerst de Russische reactie afwachten. Nou, daar hebben we nu dus die... die, die dat ze dit betreuren. Um, en misschien wordt daar nog iets meer over duidelijk. Uh, want vandaag komt ook de Russische ambassadeur op het matje bij minister Timmermans. En de premier wil ook horen wat daar gezegd gaat worden. Frans Tilmans, uh, ik heb het contact mee, die uh, is bezig om uh, de zaak stap voor stap en punt voor punt in kaart te brengen. En heeft ook de ambassadeur uh, ontboden ten departementen. Maar we gaan nu eerst heel precies kijken wat er aan de hand is. Heeft dit wat u betreft consequenties voor het bezoek van Willem-Alexander en Maxima begin november aangesloten? Het is nu heel belangrijk om stap voor stap in kaart te brengen. Wat is er gebeurd? Wat speelt hier? Uh, dat ook van de ambassadeur te horen. Onze grote bezorgdheid over te brengen. Uh, het is natuurlijk zeer ernstig wat er gebeurd is. Uh, maar nu eerste feiten op tafel. Ja, Duidelijk, Wilco. Eerste feiten op tafel. Hij schuift er dus een beetje nog voor zich uit, Rutte. Hoe ligt het eigenlijk in de Kamer als het om dat bezoek gaat? Ja, ook daar proef je die twijfel. Maar niemand wil het nu al zeggen. Uh, PvdA-leider Diederik Samson bijvoorbeeld. Die concludeert dat er weinig reden meer is voor feestelijkheden... in het kader van het Ruslandjaar. Maar op afblazen van het bezoek van koning Willem-Alexander... daar wil hij niet op vooruitlopen. Nou, het lijkt me nu even geen moment om veel feesten met elkaar te vieren... maar laten we eerst eens even kijken wat er precies gebeurd is... en daarna verder kijken. Dus de kans dat dat bezoek van de koning eventueel niet door zou moeten gaan... dat houdt u open, maar dat weet u nog niet. Ja, daar loop ik niet op vooruit. Nu even deze kwestie goed oplossen. De minister van Buitenlandse Zaken is ermee bezig. Ik hoop zo snel mogelijk meer te horen. Ja, dat was Samson en zijn SP-collega Emil Roemer... vindt dat het bezoek niet kan doorgaan als er twijfels blijven... over de veiligheid van Nederlandse diplomaten in Moskou. Maar ook hij is nog niet zover. Het ja, is wel iets eh, wat wel onder spanning staat. Je moet wel de, de veiligheid van je mensen kunnen garanderen. En als dat op een of andere wijze, als je daaraan twijfelt, ja, dan kan dat niet doorgaan. Enige wijze aan twijfelt. Op zich uh, is nu in ieder geval. Uh, hebben ze gezegd dat ze het betreuren? Dat is al een eerste stap. Dat zou natuurlijk alweer anders zijn. Deze uh, mensen heb je nu natuurlijk eerder gesproken hiervoor. Dat is nu het laatste nieuws. Um, toch, hoe groot schat je nu de kans dat het niet doorgaat? Nou, dat bezoek? E eigenlijk niet zo heel groot. Uh, wat je zegt, het wordt betreurd wat er allemaal is gebeurd in Moskou. Bovendien, minister Timmermans moet ook denken aan de belangen van de Greenpeace-bemanning. die daar nu al weken vastzit op verdenking van piraterij. En er staan ook nog eens hele grote handelsbelangen op het spel. Het gaat echt. Uh, om miljarden over en weer. En bovendien, afstel van het bezoek... dat zou natuurlijk ook een keihard statement zijn. Want daarmee zou Nederland eigenlijk zeggen... dat Poetin direct verantwoordelijk is voor die inbraak... en, en de mishandeling van het diplomaat Elderenbosch. Dat zou dus wel heel ver gaan. Maar uh, ja, aan de andere kant, het zou me niks verbazen... als koning Willem-Alexander begin volgende maand... opeens iets onder de leden heeft... waardoor het bezoek moet worden uitgesteld. Dat is iets minder erg dan afstel en toch een signaal. Dankjewel. Verslaggever Wilco Boom... Dan blijven we wel in Rusland, maar dan iets anders. Een Russische rechtbank heeft de gevangenisstraf van oppositieleider Navalny opgeschort. Die was in beroep gegaan tegen de vijf jaar cel die hij had gekregen wegens fraude. En ze als adviseur van een gouverneur een partij hout hebben verduisterd. Mensenrechtenorganisaties spraken van een politiek proces... omdat Navalny een uitgesproken tegenstander is van president Poetin. Een dag later werd hij op borgtocht vrijgelaten in afwachting van het hoge beroep. Internationale bedrijven maken zich grote zorgen over de situatie in de Verenigde Staten. Komt er op tijd een akkoord tussen de Democraten en de Republikeinen? Of kan Amerika na donderdagnacht geen geld meer lenen? Onder meer chipmaker Intel, dat met kwartaalcijfers kwam, waarschuwt voor de gevolgen. De directeur Noord-Europa Patrick Blimer. Het is natuurlijk een uiterst zorgwekkende situatie um, en, en het is meer van het risico wat het zou hebben op de wereldeconomie, die natuurlijk heel heel matig aan het herstellen is, uh, is dat eigenlijk dit is een, een uiterst onwenselijke situatie. Dus um, ik, ik, ik zie het meer van als het echt mis mocht gaan en dat ze geen akkoord uh, kunnen bereiken, uh, dat dat mogelijk de uh, uh, Amerikaanse economie... Um, eigenlijk weer in verval raakt nadat het langzaam was opgekrabbeld. Uh, en dat zal natuurlijk effect hebben op de wereldmarkt. En dat heeft natuurlijk ook weer effect op, op bedrijven zoals Intel, maar niet alleen op Intel. Dat zal op iedereen, op praktisch iedere grote onderneming effect, een negatief effect hebben. Ja. Dus, dus ja, op die manier kijken we daar naartoe. En verwacht u dat dat gaat gebeuren? Ja, dat uh, durf ik niet te zeggen. Ik, ik, ik hoop het natuurlijk niet. Je verwacht altijd uh, dat er uh, genoeg intelligente, intelligente mensen, natuurlijk, toch wel uh, zijn die uiteindelijk het voorkomen. Maar uh, ja. Nou, dan de kwartaalcijfers. Intel maakte het afgelopen kwartaal ongeveer evenveel winst als vorig jaar. Het bedrijf had het afgelopen jaar veel last van de pc-markt die flink inzakte. Maar de grootste daling lijkt achter de rug. Of die echt een einde is gekomen weet ik niet. Uh, we verwachten wel zeg maar, dat het, het niet meer zo verder uh, zal blijven dalen als het uh, de voorgaande kwartaal heeft gedaan. Dus we verwachten dat het zich stabiliseert. Wie zijn de klanten? Wie kopen voornamelijk pc's? Ja, een PC, ik denk, we moeten heel goed gaan, gaan kijken van wat nu eigenlijk de definitie nog is, is van, van een PC. Um, de oude wetse um, uh, beige of grijze box die onder een bureau staat of een, een laptop van 5 kilo en, en, en 5 centimeter dik. Als we dat als een PC beschrijven, ja, we verwachten dat dat, dat soort apparaten zeg maar, wel gaan verdwijnen. Die worden vervangen. Door um, all in ones dat zijn hele ja, stilistische grote schermen, uh, geïntegreerde oplossingen voor op het bureau. Um, of natuurlijk voor die ultradunne, ultraboek-achtige uh, uh, laptops. Um, dus dat zijn eigenlijk de grote ontwikkelingen die we zien. Dus er is meer een verschuiving in. Uh, en wij verwachten gewoon dat uh, de verkopen daarvan uh, wel weer zullen gaan aantrekken. Patrick Bliemer van Intel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Den Haag is op dit moment het begrotingsdebat aan de gang. Politiek verslaggever Peter Blok. Eerst even Peter vanochtend Toen kwam het CPB met de mededeling dat het begrotingsakkoord slecht is voor het EMU-saldo. Het begrotingstekort, hè. En ze zijn er dus zo trots op de vijf partijen op het akkoord. Hoe zit dat? Nou, Het Centraal Planbureau heeft nog niet alles kunnen uitrekenen... en rekent ook niet alles mee. Uh, maar met de kennis van nu zien ze ondanks dit akkoord... toch een verslechtering van 700 miljoen volgend jaar. En dat komt dan vooral door de extra uitgaven aan het onderwijs. Maar mogelijk hogere economische groei, meer banen... en dus meer belastinginkomsten en minder WW-uitkeringen... die zitten nog niet in deze cijfers... Die zitten in cijfers die pas morgen komen. Dan zal blijken of het begrotingsakkoord goed is... en ook of die 6 miljard euro aan extra bezuinigingen wordt gehaald. Volgens VVD-fractievoorzitter Zeilsta en PvdA-leider Samsom, die inmiddels aan het woord zijn geweest, wel. Ja, maar eh, toch slecht nieuws, in ieder geval vanochtend. Dan eh, kun je zeggen, maakt de oppositie daar al gretig gebruik van? Ja, vooral eh, natuurlijk die partijen... die helemaal niet hebben meegepraat eh, en onderhandeld. Eh, dus eh, in ieder geval eh, voer genoeg voor de echte of uh, overgebleven oppositie... voor Geert Wilders van de PVV en Emiel Roemer van de SP. Die eh, vinden al die extra bezuinigingen van 6 miljard helemaal niks. Geert Wilders. Het enige wat nieuw is is dat het kabinet het roer in handen heeft gegeven aan zijn ijdelheid, de heer Pechtold. Hij is de nieuwe kapitein op het schip. Hij bepaalt de koers. Mark Rutte is nu zijn lichtmatroos. Iemand als kapitein op een schip die de hele dag bezig is om zichzelf te bewonderen in de spiegel. Ja, Emiel Roemer, die is ook kritisch, maar ook een klein beetje positief. Luister maar. Ik respecteer D66, ChristenUnie en de SGP om hun inzet. Voorzitter, één onderwerp verdient daarbij een bijzondere aandacht. En dat is het sociaal akkoord. De inzet van met name D66 was om die maatregelen uit het akkoord... in onze optiek fors te verslechteren. Dat is niet gebeurd. Meneer Pechtold. Ja. Mag ik door de opstelling van de heer Roemer ervan uitgaan... dat alle maatregelen die er nu in het kader van het Sociaal Akkoord zijn genomen... ook door de SP worden gesteund. Nu ik zijn felicitaties ook in, op, in ontvangst heb mogen nemen. Meneer Roemer. Voorzitter, zoals ik dat uh, tot dusverre steeds gezegd heb. Onderdelen uh, zijn van uh, ons betreft goede voorstellen. En als die gewoon zo naar de Kamer worden gestuurd dan zullen wij gewoon voor goede wetten blijven stemmen. Meneer Pechtold. Ja, voorzitter, maar dat is wel een algemeenheid... Uh, waar ik zo langzamerhand een beetje onzeker van word. Dus ik zou nu gewoon klip en klaar willen weten... steunt de SP het of blijven we toch een beetje de mist hangen? Nou, die mist die veroorzaakt de heer Pechtold zelf... Doet te veronderstellen dat die maatregelen waar hij dan zo blij mee is... dat dat banen zal opleveren. 50.000 banen in 2014. 40. Ik zou het heel knap hebben gevonden als u in 1986 had kunnen voorspellen... dat Nederland Europees kampioen zou worden, de Berlijnse muur zou zijn gevallen... en we nu een enorme financiële crisis hebben. Maar dat zijn wel de dingen waar u over spreekt als u zegt over banen in de toekomst. Daar zitten mensen helemaal niet op te wachten. Nee, daar zitten ze niet op te wachten. Ze willen nu een baan, zegt de Roemer. Maar ja, hij zegt natuurlijk ook van het sociaal akkoord... dat is eigenlijk overeind gebleven en wij van de SP steunen dat. En dat is best opmerkelijk. Dus eigenlijk alleen Geert Wilders is echt overal op tegen... en die wil het kabinet vandaag nog naar huis krijgen. Politiek verslaggever Peter Blok. In Utrecht wordt gewerkt aan de historische kadermuur... die gisteren deels instortte. Het is niet bekend wanneer de nooddamwand klaar is... maar dat is mogelijk pas morgen. Tijdelijke wand moet voorkomen dat de historische kadermuur verder inzakt. Aanleggen van de wand duurt extra lang... doordat al het materiaal over het water moet worden aangevoerd. De weg naar de kadermuur kan het zware bouwverkeer niet aan. De muur stortte gisteren deels in... nadat een boom bij de muur was omgevallen en in de gracht terechtkwam. AZ heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Gert-Jan Verbeek. Dik advocaat, is aangetrokken tot het einde van het seizoen. Arno Vermeulen in de studio. Waarom maar tot het einde van het seizoen? Omdat de advocaat eigenlijk iets anders wil. Hij wil graag een land gaan coachen, trainen. En dat gaat dan na het jaar gebeuren. En AZ zocht eigenlijk een trainer voor de lange termijn. Die hebben ze niet kunnen vinden. De eerste keuze was Sjota Verlatse, Fred Rutte. Die twee wilden niet, konden niet op dit moment. Dus is dit een tussenoplossing, tussenpauze. Hij wordt inderdaad trainen tot het einde van het seizoen. Zoals ook vier jaar geleden. Toen heeft hij dat ook gedaan als opvolger van Ronald Koeman. En toen ging het eigenlijk prima. halen toen Europees voetbal met AZ. Dus daar zijn ze eigenlijk tevreden over, alleen toen moest hij weer, toen kreeg hij een mooiere kans eigenlijk. Uh, nu wil hij dus eigenlijk ook nog iets anders doen, wil hij zelfs eigenlijk naar Brazilië dan nog? Uh... Uh, nee, uh, hij, ja, misschien wil hij wel naar Brazilië, ja, ja, maar, die uh, maar hij nee, niet. hij nee. gaat uh, in principe beginnen aan een nieuwe cyclus op weg naar een Europees kampioenschap met een land uh, na dit seizoen. Hij kan en wil alleen nog niet bekendmaken met, uh, met welk land en in de tussentijd wordt hij dus trainer in Alkmaar. En um, is het een verstandige keuze van AZ? Op zich wilden ze een trainer die een, ook een beetje Europese status heeft. Dat heeft de advocaat wel. Ja, is natuurlijk zeer ervaren. Uh, ze hebben echt heel goed met hem gewerkt. Uh, beide kanten samen goed gewerkt in de periode dat hij daar vier jaar geleden was. Een uh, man die eigenlijk overal wel gepresteerd heeft. Dus er is veel te zeggen om hem wel te nemen. Alleen, je zou wel kunnen zeggen... AZ heeft van tevoren gezegd van... Uh, wij zijn een club met lange termijn uh, ideeën. Wij weten altijd precies als de trainer weggaat wie we daarna willen hebben. We hebben een schaduwlijstje. Nou, dat bleek... Niet zo te zijn, althans, dat schaduwlijstje klopte niet... want ze hebben wel lang moeten zoeken. Uiteindelijk zijn ze nu dus bij advocaat terechtgekomen. Afgelopen vrijdag hebben ze hem benaderd. Vandaag heeft hij ja gezegd... er zit iets van opportunisme in de keuze met advocaat. Maar van de andere kant is advocaat ook wel weer een garantie voor succes. Dankjewel, Arno Vermeulen. Verkeersinformatie. We gaan naar de AWB in Den Haag. John Bakker met uh, één file. En die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Voorthuizen en Hoeverlaken. Staat wel 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amersfoort vanuit Apeldoorn... ...kan vanaf knooppunt Beekbergen. Dan ook beter omrijden via Arnhem en Utrecht... ...over de A50 en de A12. Belangrijkste nieuws. Minister Timmermans praat vanmiddag met de Russische minister Lavrov... ...over de mishandeling van een Nederlandse diplomaat. PVW-leider Wilders vindt dat Nederland niets is opgeschoten... ...met het begrotingsakkoord. En hoorde het net. Dik Advocaat gaat opnieuw aan de slag als trainer van AZ.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 Goedemiddag allemaal, de tv-collega's van Altijd Wat komen met iets nieuws. De site politiewaarismijnaangifte.nl. En Ronald Sistermans van Altijd Wat legt het zometeen uit. In het mediaforum voor Margriet Vomans, presentator van Antros Kamerbreed... en tv kenner Bert van der Veer. Het gaat onder meer over de stoere stap van RTL-nieuwslezer Suzanne Bosman. Die verhuilt de tv voor een programma op Radio 1. Wij zijn er heel blij mee en dan keert ze dus terug bij... Ja, de radio, hè. Dus, blijkbaar is er toch bij iedereen wel iets blijven hangen van... oh, het is de oude liefde... En zo meteen in de Nationale Nieuwsquiz, Mark Peters, en die komt uit Eindhoven. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. Het primeur bij de uitreiking van de Stan Storymans prijs... de prijs voor cameramensen van nieuws- en actualiteitenreportages. De prijs is vernoemd naar de in 2008 overleden cameraman Stan Storymans... en is voor het eerst gewonnen door een camerajournalist. Dat is een journalist die zelf het camerawerk doet dus... En nog een primeur, want de winnende reportage was voor het eerst van een regionale omroep. En de winnaar heet Jeroen Kelderman, hij is van RTV Drenthe. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, bedankt. Die reportage van jou ging over Kunduz, hè? En, en de Nederlandse militairen die daar uh, actief waren. Ja, klopt inderdaad. Dat zijn uh, mannen van de johan willem Friso kazerne hier in Assen... waar natuurlijk de afgelopen tijd uh, redelijk wat om te doen is geweest. Ja, ook in, uh, in vorig jaar uh, dreigde de kazerne gesloten te worden. Of twee jaar geleden volgens mij alweer en ja, heeft Asser zich enorm ingezet om die kazerne te behouden... en uh, toen kwam vanuit Defensie de vraag... willen jullie niet een keer mee met ons om te kijken wat wij nou eigenlijk doen... zodat iedereen eens een kijkje achter de schermen kan nemen. Ja. En jij hebt dat gedaan als, als cameo, dat staat voor camerajournalist... dus een journalist die zelf ook de camera bedient... Ja, klopt inderdaad. Ik ben helemaal ja, in mijn eentje daar naartoe gereisd. Was dat een kostenaspect? Want als er twee of drie mensen mee moeten, dan is dat, kost dat uiteraard veel meer geld. Ja, ja dat was uh, ook een kostenaspect, inderdaad. Ja. Ja. En is de kritiek vaak, hè, met name ook van cameramensen... die zeggen: ja, ja, die journalisten kunnen wel goede vragen stellen, maar geen goede beelden maken? Het, is, uh, dat, dat, het gaat altijd. Mijn Optie, mijn optiek is eigenlijk, het gaat altijd ten koste van iets. Uh, als je een goed interview doet, gaat het ten koste van je camerawerk. Maak je mooie beelden, dan gaat het ten koste van je interview. Want je, ja, je kunt je heel moeilijk focussen op twee dingen tegelijk. Uh, maar betekent ja. dat jij geen voorstander bent van cameo werk... Uh, het is heel praktisch vaak. Als je in je eentje bent, kun je uh, goedkoper werken. Uh, want je bent in je eentje. Zeker als je lange reizen gaat maken, heeft dat voordelen. Alleen, uh, als jij zware interviews gaat doen... dan, uh, ja, ik zou het niet aanraden. Daar ben ik er zeker geen voorstander van. Of als je dingen echt uh, bij elkaar moet hebben. Interviews en, en, en beelden. Kijk, ik heb dat in mijn reportage redelijk gescheiden. Ik heb, uh, ben op mensen op pad gegaan. Heb mooie beelden gemaakt. En echt alleen op het beeld geconcentreerd. En pas avonds, als we terug waren... heb ik mensen op een, ja, een plek neergezet... Uh, waar ze geen kant op konden in een stoel. Waar het licht niet veranderde, zodat ik gewoon het interview kon doen. Ja, Waren er ook nog, samen gewoon aan het er nog voordelen aan het werk als, als kamioer? Ja, je, je, je, kunt natuurlijk wel heel, je bent heel erg aangewezen op de mensen om je heen. Omdat je je eentje bent. Je gaat niet met je collega zitten praten. Want dat is toch vaak wat er gebeurt als je wel op locatie bent. Dat je bij je collega blijft hangen. Dat je samen aan het praten bent. En dat je dan ja, je min of meer onbewust afsluit voor je omgeving. Duidelijk. Uh, je kunt makkelijk natuurlijk in je eentje op, op bepaalde plaatsen komen, ook lijkt me. Uh, zonder ja, nou dat je zeker, dan... kijk eens in een panzerwagen, een, daar pas, uh, denk ja, ik, een precies. mannetje van acht past erin. Ja, eentje krijg je er nog wel in, maar een tweede wordt al wat lastiger om dat, uh, om dat erin kwijt te raken. Nou hangt er ook een donkere wolk van bezuinigingen boven de regionale omroepen. Uh, jullie winnen met RTV Drenthe deze prijs. Dat is toch weer een teken aan de wand, lijkt me. We maken mooie dingen bij de regionale omroep, ja. En het uh, is ook mooi dat het op deze manier toch eens naar buiten komt en dat, uh, dat iedereen dat hoort. En jij de eerste winnaar dus bent van regionaal niveau voor die Stan Storymans prijs. Ja, dat is bijzonder. Ik had er niet op gerekend. Het was een enorme verrassing, want ik heb ook de andere inzendingen gezien... zoals die er waren van Nieuwsuur en Brandpunt. En uh, nou, ik vond het prachtige reportages, uh, zowel inhoudelijk als qua beeld. En uh, nee, ik had ook niet verwacht, uh, toen men bij de nummer 1 aankwam... dat dat mijn reportage zou zijn. Trots dus? Enorm. Duidelijk. Nog een keer gefeliciteerd. Jeroen Kelderman, hij is van RTV Drenthe. De provincie Noord-Holland moet opnieuw besluiten over het korten van subsidie voor de regionale omroer RTV Noord-Holland. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. De provincie besloot vorig jaar ongeveer 9% te korten op de subsidie. Volgens de provincie zou dat niet leiden tot een verlies aan kwaliteit. De rechtbank vindt nu dat het college van gedeputeerde staten dat slecht heeft onderbouwd. Onderzoek van GFK Intomart wijst uit dat de live-uitvoering van The Passion, waarin Anita Meijer de hoofdrol had, voor een van de meest gewaardeerde tv-momenten van het afgelopen televisiejaar heeft gezorgd. Voor de AVRO is dat reden om Anita Meijer komende vrijdag tijdens het Gouden Televisier Ring Gala op te laten treden. De volledige top 10 van de meest gewaardeerde tv-momenten wordt vrijdag ook bekendgemaakt in dat Televisier Ring Gala. De publieke omroep hoeft dankzij het herfstakkoord... 50 miljoen minder te bezuinigen. Maar bij de bespreking is niet vastgelegd... hoe die korting moet worden ingevuld. Daar gaat de Tweede Kamer morgen over debatteren. D66, de partij die de bezuinigingskorting heeft bedongen... ziet het liefst dat de pijn op verschillende fronten wordt verzacht... zegt Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Er zijn uh, eigenlijk drie... Uh waar uh, 100 miljoen op bezuinigd zou worden... namelijk uh, het mediafonds zou verdwijnen... de regionale omroep zou gekort worden... en de NPO, de Landelijke Publieke Omroep... zou uh, een taakstelling krijgen. Nou, van de 100 miljoen gaat nu 50 miljoen bezuiniging af. Uh, en De andere 50 moeten we echt naar kijken. En ik kan nu niet, voordat ik met al mijn collega's erover gesproken heb... precies zeggen in, in, in detail... Uh, wat er moet gebeuren. Uh, alleen, het is denk ik wel zo dat we alle drie de elementen... zowel de regio als het Mediafonds als de NPO belangrijk vinden. Dus we zullen zo'n goede, goede mogelijke balans zoeken. Maar de precieze verdeling kan ik, uh, kan ik nog niet zeggen. Daar moeten we het eerst over hebben. En morgen moet er dus meer, duidelijk, he, meer duidelijkheid komen... over die ja, meevaller, wordt gezegd. Met blijven 50 miljoen aan uh, bezuinigingen natuurlijk. Journalist Glenn Greenwald vertrekt bij de Britse krant The Guardian. De journalist deed de afgelopen maanden onthullingen... over wereldwijde spionage... Die informatie kwam tot stand door zijn contacten met klokkenluider Edward Snowden. Greenwald heeft laten weten dat hij een eenmalige journalistieke droomkans heeft gehad... die hij niet kan laten lopen. Persbureau Reuters meldt dat Greenwald gaat werken bij een nieuwe mediaorganisatie van eBay-oprichter Pierre Omidjar. De documentairemaakster Laura Potras, die ervoor zorgde dat Greenwald contact kon krijgen met Snowden... die zou mogelijk ook bij die nieuwe nieuwssite worden betrokken. Heeft u bij de politie aangifte gedaan van bijvoorbeeld een gestolen auto? Nou, kleine kans dat daar dan wat mee gebeurt. Van alle aangiften die worden gedaan, leidt maar 5% tot een veroordeling... en 3% tot een boete. Dat zijn erg magere percentages. Dat dachten ze ook bij de collega's van Altijd Wat, NCV TV... En zij lanceerden de website politiewaarismijnaangifte.nl. Ronald Sistermans is verslaggever van Altijd Wat is Hier. Hartelijk welkom. Wat, ja. is, wat is de bedoeling van, van deze site? Ik moet even een kleine correctie maken. Het is een heel nieuw programma wat wij in januari beginnen. Dat heet Altijd Wat Monitor. Dat is een onderzoekprogramma van 25 minuten. En uh, het bijzondere aan dat nieuwe programma is dat we uh, nu al beginnen met ons onderzoek. En dat onderzoek openbaar maken. Wij stellen ons de vraag van waarom maar 5% leidt tot een veroordeling van de aangifte. Dat is een vraag die elke journalist zich bij een begin van een onderzoek stelt. Wij maken die vraag nu al openbaar. We zetten dat op het net, we delen dat met het publiek... om op die manier met, met, met de burger, maar ook met politieagenten... en openbaar ministerie, ons onderzoek te gaan vormen. Dus het is echt het begin. En uiteindelijk moet het leiden tot dat programma in januari wat altijd wat Monitor heet, een maandelijks onderzoeksjournalistiek programma. Oké, okay, dus daar kunnen we dan in de eerste aflevering, als dat programma er is... altijd dat Monitor, uh, de weerslag zien van dit onderzoek ja. wat nu is gestart. Ja, en wat dat betreft is het ook wel, uh, wel nieuw, uh, ook voor mijzelf. Omdat je eigenlijk uh, gewend bent als journalist om uh, het nieuws bij je te houden. En in dit geval gaan we behoorlijk eigenlijk vanaf het begin al openbaar... bedoeld om de mensen te betrekken... Bij, bij ons onderzoek. Ja, maar ja, goed, het is ook een manier dus om, om uit de samenleving... Uh, verhalen los te krijgen, begrijp ja, ik. Ja, kijk, we waren altijd als journalisten gewend... Omdat, omdat wij het monopolie hadden op de informatie, op het nieuws... om dat zo lang mogelijk ook bij je te houden... en dan uiteindelijk met de publicatie te komen of een uitzending. Dit werkt toch anders. Het is, het, het is nieuw, of het voelt ook nieuw. Je gaat eigenlijk juist omdat de mensen heel veel informatie hebben... via het internet. Uh, politieagenten hebben heel veel informatie... Openbaar ministerie heeft veel informatie. Ga je dat delen en systemen herkennen? Systemen die. Die eigenlijk het antwoord moeten zijn op de vraag van waarom maar 5% leidt tot een veroordeling. Nou, het, het klinkt wel een beetje als het, het publiek. Waar, ja. uh, waar mensen dus anoniem zaken uh, ja, aan de orde kunnen stellen. Die worden dan uitgezocht door journalisten. Klopt. Dit gaat over één specifiek uh, onderwerp. Uh, je noemde net ook politiemensen en mensen van, uh, van justitie. Ja. Maar zullen die bereid zijn om uh, uit de school te klappen? Nou ja, dat is, dat is echt de vraag. Want wij hebben gemerkt dat uh, de afgelopen weken dat we ge gerecheurced hebben. Dat het een gesloten bolwerk ja. is. Ze zitten volop in reorganisatie, dus, dus eigenlijk gaan alle deuren dicht. Tegelijkertijd constateer je wel dat ook de politie worstelt met dit probleem. Ze willen informatie geven. Dus dat je kan. Je hoopt ook op, ook op anonieme tips. Anonieme tips zijn in dit geval heel belangrijk. Ja. En, mag ik er iets over vragen? Zeker. Uh, sorry dat ik mag je vroeg Ja, neem niet kwalijk. <laughs> maar ik ben ik ben zo uh, benieuwd. Wordt dit één programma of wordt dit een serie met uh, hoe de politie te werk gaat? Ja, nou. De bedoeling is uiteindelijk dat we wel gaan uitzenden in één programma altijd wat monitor. Met dit als thema. Met dit als thema. Um, daarnaast zijn we ook bezig met andere thema's, bijvoorbeeld uh, gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Um, de monitor, dat is het hart van, van ons uh, onderzoek. Dat is een website, altijd wat monitor. Daar kan je het ook volgen. Je kan zien hoe ver we zijn. Je kan zien welke informatie we... We gaan daar natuurlijk uh, netjes mee om. We gooien niet alles erop. Maar je kan dus als burger volgen hoe ons onderzoek verloopt. En dat hart zit hem dus eigenlijk op de website, op het internet. Er gebeurt nu toch ook al in, uh, altijd wat voor zijn deel? Nou ja, niet dat je direct reportages in nee, de nee, voorbereiding okay. kan volgen. Oké, okay. uh, dit wordt het eerste onderwerp. Uh, jij het, uh, januari wordt het voor dit Ja, dat, dat is waarschijnlijk het eerste onderwerp. Maar we zijn ook tegelijkertijd met een ander onderwerp bezig. Zijn er al tips binnen? Ja, we hebben, we hebben eigenlijk meer dan we verwacht hadden. En uh, ja, ook best wel zaken die, uh, die we in ieder geval willen uitzoeken. En, Ik heb nog wel een suggestie. Zoek het, ook uit wat het woord plankzaak betekent. Nou ja. <laughs> dat is een zaak waar niks mee gebeurt. Je ja, doet doe, doe wel aangifte. <laughs> ja, en wordt op dan de plank gelegd. Zegt, ja. Dan zegt die agent tegen je, dankjewel, dit is een plankzaak. Dat ja. is mij een keer overkomen. Wat ja, ja, yes. was dat dan? Dat was een uh, gevalletje mishandeling. Zeg maar. oh. Mijn dochter uh, die, uh, uh, had een kopstoot gekregen van iemand. Die kwam uh, met zo'n enorm uh, blauw oog thuis. En toen heb ik gedacht, burger zijnde, dat laten wij niet over ons kant gaan. Wij gaan aangifte doen. Dat hebben we toen gedaan. En de agent nam onze aangifte op en zei... Daarna, dit is een plankzaak. Oké, okay. jullie gaan naar de uitzending nog even met elkaar praten. Goed. Nog een tip ja. erbij voor, uh, voor dat nieuwe programma: de Zaak Fromans. Uh, dankjewel Ronald, succes. Graag ermee. Dan. dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Het ging de afgelopen tijd opeens weer over de dood van de Palestijnse leider Yasser Arafat in 2004. De omstandigheden rond zijn overlijden waren verdacht. Russische onderzoekers zeggen nu dat er geen bewijzen zijn gevonden. dat hij is vergiftigd met het radioactieve polonium. Zwitserse onderzoekers hadden eerder deze week gezegd wel resten te hebben gevonden. We zijn in het archief gedoken om te kijken hoe er na het overlijden van Arafat gereageerd werd op zijn dood. EO's netwerk sprak met oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo. Hoe moest Arafat de geschiedenis ingaan? Als staatsman of als terrorist? Als minister van Buitenlandse Zaken had Hans van Mierlo regelmatig ontmoetingen met Jasser Arafat. Ze bouwden een band op die door beide vriendschappelijk werd genoemd. Een bemiddelijke man, althans tegenover de mensen die hij tegemoet had. Uh, altijd lachen. Uh, altijd geïnformeerd vragen naar uh, je persoonlijke omstandigheden. No protocols between friends. Maar die innige band met Arafat werd Van Mierlo niet in dank afgenomen. Arafat was immers omstreden. Was Van Mierlo bevriend met een staatsman of een terrorist? Ik, ik, hou, ik hou niet zo van die offs van u. Hij... hij As A A A Arafat was een strijder. En in een, als je strijdt in een, in een situatie dat je bezet bent... Be be bezette gebieden roepen altijd terrorisme op. In alle oorlogen, in alle omstandigheden. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo... op de dag van het overlijden van Yasser Aravat, 11 november 2004. Arvat werd 75 jaar oud. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Dat doen we vandaag met Margriet Vromans. U hoorde haar net al even, is uh, journalist, presentatrice van Troskamer Breed. en uh, presenteert ook op Radio 4, de klassieke Zeker. zender. Ja. En uh, Bert van der Veren is regisseur en tv-deskundige. Gisteren werd in de Wereldrijd Door de NS Publieksprijs bekendgemaakt... en ook uitgereikt tegelijkertijd. De winnaar was de biografie over René van der Gijp, de oud-voetballer... tegenwoordig uh, onderdeel van Voetbal International op maandagavond bij RTL 7. Maar alle andere genomineerden zaten daar ook aan tafel. En Bert, jij vond dat raar. Nou, ik vond het opvallend. Uh, kijk, je, het is niet gebruikelijk dat je koryfeeën, literaire koryfeën... als Geert Mak en, en Jan Brok en Tommy Wieringa... zo ver krijgt om in zo'n programma te verschijnen... in de volle wetenschap... dat ze hoogstens 20, 30 seconden aan het, aan het woord kunnen komen. Dat was een paar jaar... Het bewijst, het bewijst wat mij betreft een beetje de macht van de wereld draait door. Dat ze daar dus, als het ware, een soort commercial time hebben... om toch hun boek even onder de aandacht te brengen. Want ja, iedereen die daar zat, wist dat er maar één kans was... Voor een winnaar. En dat was een van de grijp Omdat dat het een publieksprijs is, stemmen. Dat kon, een gewoon, te stemmen via dat kon echt in dit geval gewoon echt niet anders. Dus we wisten allemaal dat ze er echt kwamen. voor 20, 30 seconden. een beetje reclame maken voor hun eigen boek. Maar zeker. vind je dat raar dan? Nou, dat zou een paar jaar geleden nog niet erg gebruikelijk zijn geweest. Uh, en voelden ze zich daar te goed voor? Denk ja, zeker. Dan, dan, dan, dan zou ja, ze niet je, komen. Je, je gaat niet, je, je gaat niet uh, ergens zitten terwijl je, terwijl je eigenlijk. Zeker weet dat, dat je het niet gaat halen. Dat, ja. dat, maar goed, aan de andere kant, 20, 30 seconden in de wereld draait door dat, is een hoop dat, dat geld blijkt, waard. Dat blijkt dus heel heeft heel veel, veel reclame-macht. Ja. Ja, je ziet ook bij de Acco Literatuurprijs waar vaak ook bepaalde cijfers niet verschijnen. Omdat ze denken: van, ja, ik maak toch geen kans of ik heb geen zin om daar de hele avond netjes te gaan zitten. Tommy Wieringa was een van de genomineerden en uh, die liet die, zich pittig uit. Ja, die zei, die zei dit bij de uitreiking: Net. voetbalprogramma op RTL 7. Er wordt natuurlijk zoveel aandacht uh, aan dat boek Gijp besteed... dat het voor de anderen een beetje een spek en bonenprijs uh, wordt. En ja, dat maakt het voor ons niet uh, bijzonder aantrekkelijk om erbij te zijn. Maar hij ging dus wel, uh, maar had dus kritiek. Dat ja. mag ook natuurlijk. Tuurlijk. Ja, tuurlijk, je mag je er ook over uitspreken. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat schrijvers denken... nou, elke kans die ik heb om een boekje aan te prijzen... en om eventjes uh, in beeld te zijn, die pak ik... Het, het, ja, ja het is niet Maar alleen verdient, verdient een... zo'n uitreiking niet een, een, een, groter, uh, ja, een groter programma dan of zoiets? Of nu wordt het even in een, in een kwartiertje eigenlijk afgehandeld? Ja, nou wat mij betreft zouden er meer uh, boekenprogramma's mogen zijn. En dan zou de uitreiking van zo'n prijs ook best in zo'n boekenprogramma mogen natuurlijk. Maar ik ja, denk dan Bert dan heeft wel naar. gelijk, de macht van DWDD ja. is heel groot. Ja. En je zat, je zat eigenlijk, want Tommy Wieriga had hierna ook nog een vrij rechtstreekse aanval op uh, Johan Derks. Die toch met enig deden had gesproken over de grachtengordeltiekjes. Hij die eng ja, hij dus, Engnekken? Hij is de uitgever van het boek uh, Gijpen, he? Dirksen. Ja, de, ik hoop vooral dat Tommy Wieringa en Johan Derksen... binnenkort met elkaar ergens in, in discussie gaan. In welk gaan, programma dat, zie je dat dan het liefst? Dat is een groot probleem, want <laughs> Johan Derksen wil niet naar de wereld erdoor. Ik denk dat Tommy Wieringa niet tussen die uh, semi-hooligans in uh, voetbal international je vrienden gaat van gaat zitten. Ja, ja, ik zal het straks voorstellen. Ik heb iets vandaag. Van uh, Jinek misschien? Ja, nou, heb ik heb nog een plan. Ook leuk. Ik heb diverse mogelijkheden. Genoeg mogelijkheden. <laughs> uh, en als ze daar niet willen, <laughs> dan mogen ze hier altijd komen. We gaan zo meteen doorpraten met de, deel, over deel 2. Over meer zaken uit de media doen we in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het laatste nieuws, het NOS Journaal, Mark Visser. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... betreurt de mishandeling van een Nederlandse diplomaat gisteravond in Moskou. In de verklaring staat dat de autoriteiten alles in het werk stellen... om de daders op te sporen. Minister Timmermans praat vanmiddag over de kwestie... met de Russische minister Lavrov. Op de Nieuwe Maas bij Ridderkerk is een zoektocht aan de gang naar twee drenkelingen. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Getuigen hebben op de rivier een bootongeluk gezien en in het water zijn brokstukken gevonden. Een drenkeling is uit het water gehaald. Naar de andere twee wordt gezocht door duikers. In Utrecht wordt gewerkt aan de historische kademuur die gisteren deels instortte. Het is niet bekend wanneer de nooddamwand klaar is, maar dat is mogelijk pas morgen... De uiteindelijke wand moet voorkomen dat de historische kadermuur verder inzakt. Het aanleggen van de wand duurt extra lang... doordat al het materiaal over het water moet worden aangevoerd. Het Dik advocaat gaat aan de slag bij AZ. Hij is de opvolger van de vorige maand ontslagen Gertjan jan Verbeek. advocaat tekent tot het einde van het seizoen. In 2009 en 2010 was de Hagenaar ook al trainer van AZ. Dat is het belangrijkste nieuws. AWB Verkeersinformatie met John Bakker. Met nog altijd een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoeverlaken. Zes kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amersfoort kan vanaf knopen Beekbergen bij te omrijden. Via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. Lunch met Jurgen van den Berg. Door met het mediaforum, maar eerst maar naar Den Haag, want daar is het begrotingsdebat bezig. Peter Blok volgt dat. Peter, met het laatste nieuws: ja, veel kritiek van de oppositiepartijen van de PVV, de SP, maar ook van die tot voor kort nog wel meededen aan de onderhandelingen van GroenLinks en het CDA. Want wat komt er bijvoorbeeld terecht van het eerlijk delen van Diederik Samson van de Partij van de Arbeid? Dat vraagt Bram van Ooyek van GroenLinks zich af. Nou, hij praatte tot voor kort mee, maar ja, nu dacht hij van, ik ga het eens vragen aan Diederik Samsom. Iemand met een sociaal minimum, die gaat er een kwart procent op achteruit. Uh, een, een alleenstaande met alleen AOW gaat er een kwart procent op achteruit... Ten opzichte, ten opzichte van het pakket dat er lag. Dan kun je toch niet zeggen dat dat geen verslechtering is... ten opzichte van wat er lag. Maar voorzitter, we hebben dezelfde tabel voor ons. En dan zie je dat bij sociale minima vooral een nul staat... in de zin dat het dus geen verschil maakt... En daar hebben we ook voor gezorgd. Want ja, het maakt een verschil voor de hoge inkomens en voor mensen met veel kinderen. Er schoven partijen aan tafel met expliciete wensen voor die inkomensgroepen. Daar hebben we aan voldaan. Niet ten koste van de laagste inkomens, maar bijvoorbeeld door de belasting op milieuvervuiling, iets wat uw partij na aan het hart staat, te verhogen. De mensen met veel kinderen en mensen met veel geld... die krijgen een extraatje. Dat is een politieke keus. En de mensen die aan de onderkant zitten... die hebben in 2017 op z'n best een nul... en in een groot aantal gevallen een minnetje... voor het koopkrachtpercentage staan. Iedereen kan dat nalezen. Wij hoeven daar volgens mij geen discussie over te hebben. De vraag is alleen of de Partij van de Arbeid... dat ziet als een concessie die ze aan bijvoorbeeld de ChristenUnie... en de SGP of de d 60 heeft moeten doen... of dat de PvdA dat ziet als iets wat ze zelf graag vooruit rekening neemt. Het antwoord daarop is helder. Als er meer partijen aan tafel schuiven met expliciete wensen, dan moet je daar allemaal een beetje voor inschikken. Dat klopt. Deze keuzes hadden wij niet gemaakt toen we nog met twee partijen aan tafel zaten, wel met vijf, omdat we rust, stabiliteit en een breed draagvlak wensen. Ja, en dat heeft hij dus gedaan, net CDA-leider Sibarant Buma. Die noemt het begrotingsakkoord een druppel op de gloeiende plaat. En hij zegt dat de opbrengsten allemaal erg onzeker zijn. Dus ook kritiek van hem. En op dit moment is het debat geschorst voor de boterhammen tot na ene. Dan horen we hem ook weer, Peter Blok, hij blijft de zaak daar volgen. Wij gaan hier in Hilversum door met het Mediaforum... met Margriet Vrouwmans vandaag en Bert van der Veer. Uh, het Nederland-Ruslandjaar heeft met de mishandeling... van de Nederlandse diplomaten in Rusland weer een nieuw deukje bijgekregen. Uh, Margriet, zou er eigenlijk ook zoveel aandacht zijn voor deze kwestie... als dat niet uh, was, dat Nederland-Ruslandjaar? Dat mag ik toch hopen van wel. Het is natuurlijk navrant dat het juist in het Nederland-Rusland jaar zich allemaal uh, afspeelt. En misschien uh, zijn er ook wel mensen die denken, nou het is toch Nederland-Rusland jaar. Dat is even mooi een extra aanleiding om hier eens aandacht voor te vragen. En dan bedoel ik nou natuurlijk de kwestie rond uh, de homoseksualiteit in Rusland, hoe daar naar wordt gekeken. Maar nou ja, natuurlijk ook die, die activisten Greenpeace. Oh. Uh, ik neem aan dat er in Rusland heel veel meer mensen vastzitten waar wij allemaal niks van weten. Maar dat komt nu natuurlijk wel extra in de aandacht vanwege dat Nederland-Rusland-jaar. Bert, hoe vind jij dat de media dat, uh, dat verhaal coveren? Uh, zoals, zoals het hoort, uh, wat mij betreft. Ik denk ook dat het Nederland-Rusland-jaar ook helemaal niets te maken heeft met het feit dat zich die merkwaardige incidenten... hebben afgespeeld en ook de aandacht daarvoor... op geen enkele manier daarmee te maken heeft. Kijk, ik dacht dat het hoofdzakelijk om cultuur zou gaan. Ik ben vorige week met mijn meisje naar Leimitage geweest. Daar had ik echt een prachtige tentoonstelling... van Russische aankopen, van impressionisme. Dus ik dacht dat het daarom ging. Maar het blijkt een soort interland te zijn... waarbij elkaar slagen moeten worden toegebracht. Ja, is dat is heel me <lacht> mee. Het is 2-1 voor de Russen. Zeg je dan, Greenpeace was een hele grote klap natuurlijk. En is dat nog steeds en eigenlijk een vreselijke schat dan kun je toch maar beter even in elkaar geslagen worden... Dan dat je uh, kans maakt op 15 jaar in een Russische cel. Ja, maar als je in elkaar geslagen wordt, dan word je een plankzaak. En dat willen we ook niet. Nee, nee, een diepe inderdaad. laarzaak hadden we ook al. Die is nog erger. Ja. Diep wat? diepe laarzaak. Een diepe, laarzaak. diepe <laughs> laarzaak, Kan ook nog. <laughs> Het ronde archief. Volgens mij hebben we die ook nog. Nee, maar uh, uh, wat dat Nederland-Rusland jaar betreft... Ik denk dat dat... Uh, nou ja, daar wordt nu ook al over gesproken. Hè? Partij van de Arbeid en D66 nou. zeggen... Hou er maar mee op. Er is helemaal geen reden voor een feestje. Koning en de koningin moeten op 9 november daar naartoe. Uh, ja, dit, dit kan zo natuurlijk... Maar wat doorgaan. vind jij, zou, zou die wel moeten gaan uh, als dit allemaal nog niet uh, opgelost is, koning Willem-Alexander? Nou, ik, ik ga ervan uit dat je, als je uh, vriendschappelijke banden hebt met een land en er zijn incidenten, dat je dan die vriendschap zou moeten gebruiken om die incidenten op te lossen. Het lijkt mij bijna ondoenlijk voor de koning en de koningin om daar in Rusland te zijn in de wetenschap dat die. Greenpeace-activisten vastzitten in de wetenschap dat er uh, zo omgegaan wordt met homoseksuelen. Uh, ik denk dat dat op de een of andere manier besproken nou, zou moeten worden. Aan de andere kant, dat horen we ook steeds. Er liggen, geloof ik, handelscontracten voor ik weet niet hoeveel ja. miljoenen ja, klaar. Dat is en dat speelt op de achtergrond. Maar je, je, een dat je had een voorspelling belangrijk. toch, Jurgen? Wat ja, had, je? je? had een voorspelling toch? Jij hebt aanwijzingen. Nou, ja, nee, dat hoor Willem-Alexander, een klein griepje aan dat dat het Dat hoor ik leeft. even de verslaggevers in Den Haag <laughs> zeggen dat ze kunnen, dat zo kunnen ze natuurlijk doen dat hij dat net toevallig dan even een griepje krijgt. En dan kan hij net niet naar Rusland gaan. Nou, dat zou denk ik wel heel raar zijn. Denk je niet? Het nou ja, ja, kan worden niet. dat soort dingen soms wel zo opgelost. Ja, of dat Poetin bijvoorbeeld ergens niet bij aanwezig is of zo. Dat zou ook nog kunnen, natuurlijk. Ja, ja. Even nog over die zaak van die, van die uh, diplomaten in, in daar in Rusland dan. We zagen al gelijk foto's hè, van, wat er was op, op zo'n badkamerspiegel iets getekend met een lippenstift. Wie, wie lekt voor dat soort dingen? Ja, degene die ervoor zorgt dat deze actie gebeurd is, natuurlijk. Ik, ik ga er niet van uit dat dit een willekeurig groepje uh, matters geweest is. Ja, ze nee, zijn eventjes wel ex extremistisch. Heeft wezens, dat wel. laten we het ik, zo zeggen. En ik denk dan ook dat die mensen er ook voor zorgen dat zo'n ja. foto naar buiten komt, en ook al zo snel. En dat is geen toegang. En een handtekening daaronder willen zeggen. Ja. Overigens zegt het ook wel iets over hoe dat, uh, de woning bewaakt is. Dat, uh, je zou toch denken dat diplomaten iets beter beschermd worden. Ik begreep dat ze min of meer als elektriciens daar ja. zich ergens in de hal begaven en dat ze met hem mee zijn gelopen ja. naar binnen. Ja, het is ook een soort uh, uh, uh, uh, appartementencomplex, waar gewoon veel meer mensen uh, van uh, diplomatieke huizen wonen, en met maar we moeten geld. hier de Russen echt uh, heftig over aanspreken. Hoor. We, zijn, we zijn boos op de Russen nu. We gaan ze waarschuwen, ze waren jij? Ook boos, ze waren ook heel boos op ons en nu zijn we weer heel, heel, heel ja, boos. Dus het toe. wachten is nu op de volgende maar stap, wil jij zeg, zeggen ook. Ja, natuurlijk. Wij ja, zijn ja, nu weer ja, aan zet. Wij, ja, wij zullen nu iets moeten bedenken. Ja, nou, en Ik begreep uit een tweet van Derek Sauer vanmorgen. Die woont daar. Ja. Hij had een, een taxichauffeur. Nou kun je je afvragen, heb je hè? wat in? is de waarde van een taxichauffeur? Eerste bron maar goed, altijd. Eerste bron. Uh, maar die had dus een chauffeur horen zeggen... Uh, nou, nu is het 1-1. Okay, He, ja, dus uh, jullie hebben een, uh, een diplomaat van ons in elkaar geslagen... en hmm. nou hebben wij dat bij jullie En uh, die gedaan. was Greenpeace alweer vergeten dus. Ja, ja, ja. kennelijk. Ja. Nou goed, we wachten dat af. Um, Suzanne Bosman, een van de vaste presentatrices nu nog van RTL Nieuws... maakt de overstap naar uh, Radio 1. Vanaf januari gaat zij het nieuwe uh, 1 vandaag, Radio, presenteren. Uh, uh, dat na 15 jaar, bij het half acht nieuws van uh, RTL. Verrassende stap, magriet. Nou, grappig genoeg bij ons op de redactie. Ik maak deel uit van de, de redactie van Tollskamerbreed. En dus uh, uh, ben ook betrokken bij Radio 1 Vandaag. Uh, wij, wij hadden natuurlijk een soort van uh, tombola van wie zal het ja, gaan worden. Er gingen heel veel namen rond Er gingen ontzettend stond veel namen je naam rond. Daar stond jouw naam er ook bij, Margit. Daar stond mijn naam niet bij. En Waarom Henk eigenlijk genoeg... niet? Nee, maar Sorry serieus. <laughs> ja. uh, vraag dat even aan de hogere legerleiding. Je had het wel gewild. Nee, is niet aan de orde. Nee, ik ben nou, het, ik het serieus, breed, want, want, en ik doe Radio 4 en daar ben ik nou, nou, heel. Oké, bij. maar goed, je kunt ook zeggen: van Nou, ik doe het niet meer uh, Kamerbreed. Of ik doe niet meer Radio 4 en ik ga elke ja. dag op Radio 1 zitten. Ja, had okay. gekund, is niet aan de orde. Dat is het beste, maar. Vond, okay. Suzanne Bosman uh, gaat het doen. En grappig genoeg hebben wij daar dus vorige week, zo'n beetje onder redactieleden onderling, hebben we daar een beetje op zitten gokken. En toen dacht ik ineens: Dat zou zomaar Suzanne kunnen zijn. Want uh, zeer ervaren journalist. Heel ervaren radiojournalist. Nu ook televisieervaring voor al zoveel jaar. Zij was trouwens mijn opvolger bij RTL. Dat is heel leuk. Dus ik dacht, nou ja, zij zou dat natuurlijk heel goed kunnen doen. Want de bedoeling is ook dat zij ook mee gaat draaien... in het presentatieteam op televisie. Ik geloof als invallen. Ik weet niet Ja, maar precies. Maar de hoofdrol blijft toch radio 1. Want kijk, dat weet je ook wel. Er zijn altijd van die tv-mensen die zeggen dan van ja, leuk, radio is, oh, dat is zo leuk! Radio is zo leuk. En dan kunnen ze drie weken later weer een vis gaan presenteren ergens uh -huh. op een achterafzender... ...en dan gaan ze dat toch ja. doen, want dat is die tv. Maar de, bij Suzanne heb ik echt alle vertrouwen in dat het niet ja, zo is. Ja, ik heb haar gisteravond gezien, ze zat bij Umberto Tan... ...daar zat een buitengewoon blij meisje... Ja. ...die in, in antwoord op de vraag van Umberto, ...als het nu echt alleen maar radio was geweest... ...en niet ook nog één eh, van dagen op de televisie... ...had je het dan ook had gedaan... ...en sneller ja zei dan de regisseur wist te schakelen... ...dus dat, dat, dat zegt een heleboel. <laughs> of die regisseur was niet zo goed. Maar kan ja, ook. het is ook zo, zo voorstelbaar. En dat Margriet die ook lang televisie heeft gedaan... zal dat ook. Ah, maar het, is, het is gewoon waar, natuurlijk. Ik bedoel, ik zit hier. Ik hoef niet geschminkt te worden. Ik heb geen zendertje op. Ik zit niet op een rare, rare, rare zender. Er bewegen geen kamers om me heen behalve die merkwaardige webcammetjes die ze tegenwoordig bij de radio hebben. Het is allemaal zo, zo relaxed en je krijgt zoveel, sneller, zoveel, ru, zoveel ruimte om, om je ding te doen. Dat is zo buitengewoon. Ja. Ja. Ik, ik weet niet wie dat heeft gezegd. Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk wel slecht dat ik nu met dit verhaal kom. Maar uh, iemand zei voor een vrouw op tv is het ook moeilijker om uh, stand te houden. Is, is dat ook zo? Nou, dat gaan ze dan ik... sneller zeuren van nou, je moet wel eens even wat aan Ja, je... gaan ze sneller. Er is natuurlijk nooit iemand die tegen je zegt uh, je bent eigenlijk te oud. Nee. Uh, uh, tegen mij is er ook wel eens gezegd... Uh, we gaan een jongere collega inwerken. Waarmee niemand dan tegen mij heeft gezegd... je bent te oud, maar waarmee wel het verschil is even ja. aan is gegeven. Ja, zo werkt het kennelijk. Ik vind dat heel raar, ja. want als je kijkt naar de BBC of naar CNN... Barbara daar zijn hele goede uh, ja. vrouwelijke presentatoren... Die hun werk heel erg goed doen en daar ook nog eens een keertje ja. heel goed of, uitzien. Of is dat in deze kwestie volgens mij helemaal niet aan de orde of nee, zo? Nee. Maar ik, ik vroeg me niet. dat gewoon niet af. Maar jij, af. jij, jij vraagt ah, ja, ja, ik kan me nee, ook voorstellen. Je. Als je het het grappige bent... is wel dat dus bij de mannen geldt dat niet. Ja. Uh, nee. Er zijn heel veel mannelijke presentatoren die uh, nou bijna niet meer vooruit kunnen qua lopen, maar toch nog steeds op dit televisieprogramma. Zolang ze de autocue bereiken. Zolang niet. ze de autocue kunnen het, lezen. Er zijn ook van dat soort presentatoren die zich op voorstaan dat ze niet de autocue lezen die jij bedoelt. Die ook moeilijk zich oh ja, die willen geen autocue. En die zijn toch tot in lengte <laughs> vandaag op Gat tv. Volgen, ja, je lacht toch Maar, goed, maar het, ja, is wel, het is, waar, maar goed, het is het wel Het nooit hardop gezegd heel worden. Raar. Maar het is natuurlijk wel. Ik bedoel, het heeft best gespeeld met iemand als Marga van Arnhem. Kan ik me herinneren. Ik bedoel, het is natuurlijk, het, je zegt het niet hardop. Maar er is natuurlijk wel degelijk sprake van enige leeftijd. Nou, maar het lijkt wel uh, alsof uh, je het accepteert als je het zo zegt. Nee, ik accepteer het niet. Ik vind het in het tegendeel. In Amerika ja. zijn ze inderdaad wat je zegt. Die, die nieuws-enkers zijn over het algemeen stokoud. Zeg maar net zo oud als ik. En uh, winnen daardoor alleen maar aan geloofwaardigheid. Nou, ja, en en, dat, aan, en dat, aan ervaring. Dat ja. lijkt mij wel iets wat mee ja. zou kunnen maar spelen. Maar hierbij nog een keer gezegd. Dat dat in het geval van Suzanne volgens mij helemaal niet geldt. Want die, die vindt het gewoon hartstikke leuk. Die 15 jaar die tv gedaan. En zeg maar, ik vind het gewoon leuk om weer naar de radio te gaan. Ja, en leuk ik moet zeggen, ik weet niet of ik namens heel Radio 1 mag spreken. Maar ik ben blij dat ze erbij komt. een collega van jou, hè? Ja, ja, ja. Zeker. Ja, ja. ja, ik heb ook een tijdje nog bij RTL gewerkt ook. Um, dan, we hadden het net even aan de lijn. Uh, uh, Jeroen Kelderman, de winnaar van de Stand Storymansprijs... voor uh, cameramensen van actualiteitenprogramma's. Voor het eerst werd hij dus gewonnen door een uh, zogeheten cameo Iemand die zelf ook de camera bedient en uh, journalist is. En uh, iemand van een regionale uh, zender. Um, opvallend. Werd. Het is zeker opvallend. En, en ook wel op een bepaalde manier een doorbraak. Je zei dat zelf al. Het is mooi dat het een regionale zender is... waar toch veel discussie over is op dit moment. Maar het is ook, het is ook een prestatie. Ik heb nadat jullie daarover gebeld hebben vanochtend natuurlijk... Het is best een lange reportage, bijna een half uur. Ja. Een stuk van, van gezien. En wat je ziet is dat, uh, dat, dat Jeroen Kelderman ja, inderdaad echt zowel journalist als begenadigd cameraman is. is het iemand niet te beroerd om, een, om die camera's op een statief te zetten en gewoon zo'n een rustig, mooi, uitgebalanceerd ja, shot te maken. Shots, het is echt ja? heel erg mooi. Ja. Alleen en het is een kijk, het, het, het, het, merkwaardig van deze prijs vind ik dat het het, het is een beloning voor cameraman mensen in, laten we zeggen, newsy-omstandigheden. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hij is meer dan dat. De keuze van de muziek... Eh, maar het, wat noemen, het commentaarstem, et cetera. In wezen is hier een regionale documentaire beloond. Ja. En niet zozeer camerawerk. Ja, dat ja, vind maar, ik ook. Het we... is natuurlijk wel heel mooi dat hij deze prijs krijgt. Tegelijkertijd vind ik het ook heel zorgelijk. Omdat het inderdaad vaak ook te maken heeft met bezuinigingen. Hè? En om één iemand te sturen die en ja. gaat filmen en tegelijkertijd ja, vraagt. En dan zo'n one-man's band, zoals het wel genoemd wordt... Hè? Dat, dat, dat, het risico is dat, uh, dat er nu gedacht wordt van... nou zie je wel, het kan dus wel. Ja. En daarmee wordt dan uh, bezuinigd op... Uh, geluid, op inhoud misschien ook wel. Kijk, hem is dit heel erg goed gelukt. Niet iedereen kan dit en dit is ook meer een documentaire mag, dan een nieuwsreportage. Maar dit heelt natuurlijk ook wel een beetje een punt. Ik ben zelf een paar jaar geleden met Paul Witteman, dus om het contrast even aan te geven tussen een cameo en een volledige televisieploeg naar de Oerfskan uh, geweest. En het is natuurlijk, als je inderdaad in zo'n tank mee wil, op, dan is het buitengewoon handig anders. om een klein cameraatje niet groter dan een handtasje met je mee te dragen. En om de dat-omstandigheden is het alleen maar goed voor de maar, maar jij Zeker. zegt, de omroepbasis zit in misschien nu al te te cijferen. Nou, van, ja, dat, hey, dat, zou dat kunnen we kunnen als kunnen. Vaker je wel. Gaan. Het kan dus ja. wel, en dan ga je voortaan gewoon in je eentje. Hij zei: een voordeel is, zei die net, uh, een voordeel is dat je in je eentje bent en dus niet met je collega's uh, samen gaat zitten klonteren. En maar dat is tegelijkertijd ook een nadeel. Ja. Want mij lijkt als je daar samen zou zijn, ja, dan heb je ook feedback. Je brengt elkaar ook op ideeën. Ja, nee, maar dat kan ik me ook herinneren. De gesprekken die wij na afloop hadden, als we, als we een dag daar in Oostkamp hadden gehad, die hadden we echt nodig. Dat ja. was echt eigenlijk voor de verwerking zeker. van wat je daar meemaakt. Het maakt het, maakt het extra efficiëren. knap wat hij en, gedaan. En ik deel jouw zorgen natuurlijk. wel, maar die zorgen zijn eigenlijk nog belangrijk als het gaat om geluid. Kijk, je kunt met een, met een camera nog een heel eind komen. Ik kan zelfs met mijn fototoestel nog een redelijk filmpje maken. Maar het geluid is echt altijd beroerd ja. en slecht. Dus ja. Maar een filmpje maken en tegelijkertijd een interview doen, wat heel veel nieuwscamio's moeten doen, ja. dat wordt echt al een stuk moeilijker. Maar we hebben toch ook, dat is dan wel eens een nieuws. Maar ik noem dat Frans Bromet heeft natuurlijk jarenlang deze vorm al, uh, al gehanteerd. Zeker, en het dat het levert, zijn levert een hele ding. ja, he, het levert we, de mooie dingen op. Wat gebeurde er toen? He? Dat ja. was gewoon altijd zijn, ja. uh, zijn De les is dat niet iedereen dit kan. Nee. Dat, nee, precies. Dus, je, moet, je moet niet denken dat je nou even een cameraatje. Maar tegelijkertijd is het ook weer. En dat vind ik er ook wel weer mooi aan. Ja, hoe vaak vragen jonge of eigenlijk nog niet aankomende televisiemakers. niet aan mij van hoe kom ik Paul Witman? En eigenlijk is wat je moet doen. Je moet dan niet meteen naar, uh, naar Oekraïne of naar Syrië. Ja. Maar eigenlijk wat je moet doen. is zo'n klein cameraatje voor je verjaardag vragen. en gewoon bij jou in de buurt reportages ja. gaan maken. En op, op pad. En dat dat nu kan, is mooi. Ja, toch nog één zorg daarbij. Zeker in zo'n oorlogsgebied. Uh, de veiligheid vind ik wel heel erg belangrijk. En iemand in zijn eentje ah, ja, ja. kan ook wel een. Maar dit lijkt mij redelijk ervaren journalist. Er ja, gaan ook niet. rare dilettanten naar Syrië. Ja. En belangrijk dat dat deze prijs er is voor juist dat vak van camera en mensen. Ja, nou ja, de herinneringstand storymans levend houden is natuurlijk sowieso heel erg belangrijk. Oh, dat is trouwens nog een akkefietje, hè? Ja, Met Rusland ja, ook ja, nog niet opgelost. Ja, je hebt gelijk. Ja. Ja. Zou er hey. onderzoek ja. naar doen? Zijn, dus staat het? Wat is de stand, de stand nu? ja, ze ja. Nee, ja, we staan wel dik in het voordeel de Russen. We moeten terugslaan, jongens. Uh, hartelijk dank dat jullie hier waren. Magiet Vrouwmans en Bert van der Veer. Dank je. Dit is Radio 1 lunch. We gaan een Nationale Nieuwsquiz spelen doen we vandaag met Mark Peters. Die is 48 jaar en komt uit Eindhoven. Um, we, we zitten ook in de tv-business, hè? Ja. ja. Wat, wat doe je precies? Ik ben uh, head of IT. Dus CIO bij een bedrijf wat de tv verkoopt met het uh, mooie zuidelijke merk Philips. Aha. Oh, maar je verkoopt de uh, tv's? We maken ze, verkopen ze, designen ze. Ja, uh, oké. Okay, de... nee, ik dacht dat je, dat je iets bij de tv uh, deed nee, of helaas. zo, maar dat is helemaal niet zo. Je gaat de marathon van New York lopen? Ja. Ook een mooie uitdaging. Ja, heel veel zin in. Ik... Wel vaker marathons ook gelopen? Nee, ik heb altijd gezegd dat doe ik niet, want de eerste is doodgebleven. Uh, maar ik, ik heb nu wat meer tijd voor te trainen en ik, ja, ik heb er heel veel zin in om okay. te nou, lopen. Hopen dat het niet weer zo gedoe wordt als vorig jaar, uh, toch? Want toen waren er uh, allerlei... Uh... Het ziet er goed uit. Okay. Dus dit shutdown uh, impact de marathon niet. Het keer. Okay. We gaan uh, kijken uh, hoe je, hoeveel je scoort met de, met de quiz. 96 punten, dat is de hoogste score. Daar moet je in ieder geval overheen. Het congres speelt met vuur. Dit is uh, een gevaarlijke situatie. Vandaag wordt wel de, de dag der dagen toch. De Nationale Nieuwsquiz. Komende donderdag. Dan wordt het schuldenplafond bereikt dat het laatst was afgesproken. Als Amerika dus zijn staatsschuld niet meer kan aflossen. 16.699 miljard dollar. Als die grens wordt bereikt. Nou, dat betekent natuurlijk dat uh, Amerika een feitelijk failliet gaat. Sociale zekerheid niet meer betalen. Kan zijn pensioen niet meer betalen. Kan de rente ook niet meer betalen. En dreigt er een financiële ramp van ongekende om. Het mag gewoon niet gebeuren. Ja, de klok tikt verder van het zogenoemde schuldenplafond in Amerika. Vraag 1. Morgen heeft de Amerikaanse regering nog 30 miljard dollar in kas... plus de inkomende belastingen. Maar hoeveel miljard euro wordt er dagelijks door het land uitgegeven? 100 miljard. 100 zeg je? 60 ja. is het. In het Huis van Afgevaardigden houdt de rechtervleugel van de Republikeinen... een oplossing van het probleem tegen. Vraag 2. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de druk nog een keer opgevoerd. Het bedrijf dreigt namelijk de financiële status van de VS te verlagen. Welke status of rating heeft de VS nu bij Fitch? AAA. Dat is goed. Dan vraag 3. Daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Komt ie? Komt hij voor de doel en gaat erin? In Istanbul werd Turkije met 2-0 verslagen. Ik was echt trots op de wijze waarop wij dat gedaan hebben. Voor Nederland zit de WK-kwalificatie-reeks nu echt op. Vraag 3, de laatste wedstrijd van Nederland was tegen Turkije. Nederland won met 2-0. Wie maakte het tweede doelpunt? Snijder. Is goed. Juicht het trouwens niet, hè, want hij speelt daar in, uh, in uh, Turkije bij Galatasaray. Vraag 4, voor één land was het een historische avond. Want welk land zal volgend jaar voor de aller allereerste keer meedoen aan zo'n WK? Bosnië. Officieel Bosnië-Herzegovina, maar dat rekenen we goed. De voetballers van dat land, dat sinds 1992 bestaat... schreven, geschiedenis dankzij een benauwde 0-1 tegen Litouwen. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Voorzitter, ik vind als de NS dit doet dat het transparant moet zijn. En ik vind dat de NS het moet verantwoorden achteraf. Dus bijvoorbeeld op de website zetten. Wie is deze mevrouw? Nee, moet ik uh, passen. Ze heet uh, Wilma Mansveld, is staatssecretaris Ach. van Infrastructuur. De NS moet zich dus uh, duidelijk verantwoorden... als er bij vertragingen kleine stations worden overgeslagen... om zo tijd in te halen, maar het mag dus wel van de staatssecretaris. Vraag 6. Mansveld had het gisteren niet alleen over de NS. Ook besloot Mansveld dat een bepaalde rederij het alleenrecht krijgt... op de veerdienst tussen Harlingen en Terschelling. Hoe heet die rederij? Doet ze. U zei? Doet ze. Dus de EVT moet stoppen... En... Doet, doeps, doetsen, doet ze, doet ze? Ja. Maar spel het is. <imple took -1> <haudiment> <havond> <havond> oh, dat is mijn sterke punt. D-O-E <hond> <hup> uh, B. -B TSE, dacht ik. Nee, nee, nee. nee. Ja, Kijk, want ik, ik hoor het bijna niet goed, want het is namelijk doeksen. Ja, nee, dat heb ik fout. Dus die T en zo, dat, dat ja, oké, okay. nou, doeksen dus. Jammer. Uh, ja, ja, u had wel de klok in de klepel, zeg maar. Ja. De, dat was een beetje lastig, dat laatste. Dan uh, uh, nog vier punten te verdienen met de laatste vraag. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is simpel, wat wordt hier bedoeld? Vier. Ik kan niet altijd door de beugel. 3. Sinds ik in Zuid-Afrikaanse handen ben, zou er bij mij een kille sfeer heersen. 2. Ik word ook nog eens aangeklaagd door mijn eigen vesten. 1. Voor het eerst in 400 jaar zijn mijn werknemers in staking gegaan. Ach oh, god. Ja, dat was hem inderdaad. Ja, ik kan niet altijd door de beugel, dat lijkt me logisch. Bekend van die flesjes ja. natuurlijk. De trouwe werknemers wijten de sfeer aan de intrede... van de Zuid-Afrikaanse brouwer Sepp Miller, die daar dus de baas zijn. En zelfs FC Twente ja. is boos, omdat het bier te duur is in de grondsvesten. U blijft steken op vier. Dat betekent dat er zometeen 24 goed zijn moeten zijn voor een gelijkspel. Dat wordt lastig.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 We gaan de deel 2 van de quiz gewoon spelen met Mark Peters. 48 jaar uiteindelijk, hoewel het lastig wordt. Want hij moet er zeker 24 goed hebben. En ik denk dat we dat in de tijd niet eens gaan redden. Maar uh, we gaan toch proberen en kijken hoe ver u komt. Eerst maar is de vraag en dan het antwoord of pas. De Nationale Nieuwsquiz. Een deel van een kademuur. In welke stad is gisteren ingesteld? Dat is goed. Welke partij dient vandaag een initiatiefwet in... waarin supermarkten verplicht worden om voedselverspilling te melden? 66. GroenLinks, de helft van welke beroepsgroep... is volgens een onderzoek van de Universiteit Utrecht te zwaar? Polities. Dat is goed. Welke stad overweegt om serieus onderzoek te doen... naar de haalbaarheid van een koninklijk museum? Pas. Dat is Den Haag. De politie in welk land zoekt mee... naar het verdwenen PvdA-raadslid uit Amersfoort? Spanje. Dat is goed. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de snelheidsverhoging op welke snelweg... toch leidt tot gezondheidsrisico's. a 13. Goed, hoe heet de vertrekkend burgemeester... die een nieuwe baan in Spanje lijkt te hebben verzonnen? Geen winkel. Goed, volgens welke organisatie zijn er dit jaar in Nigeria... honderden terreurverdachten gedood? Pas. Amnesty. Welk land is boos op Rusland voor het plaatsen van een nieuwe grensafscheiding? Pas. Dat is Georgië. De directeur van welk bekend modehuis stapt over naar Apple? Eh... Uh... Ja, pas. Burberry. Burberry ja. Welke Italiaanse voetbalclub is overgenomen door een rijke zakenman uit Indonesië? Milan. AC Milan. AC Milan, zegt u? Ja, het is Inter Milan. Ja. Hoe heet de president die gisteren sinds lange tijd weer in het openbaar verscheen tijdens het offerfeest? Pas. Dat is president Assad. Bij de onderhandelingen in welke stad over het nucleaire programma van Iran is sprake van voorzichtig optimisme? Genève. Goed, de bondscoach van welk land wil het gebruik van sociale media voor en tijdens het WK in Brazilië verbieden, verhaal? Nee, dat is Italië. Welke schrijfster won gisteren de Man Booker Prize? Past. Ketten heet ze. Welk ziekenhuis verwacht in de komende jaren een toename van het aantal medisch toeristen uit Amerika en Europa? Welk Pas. ziekenhuis? Past. Dat is het Erasmus Medisch Centrum. In Rotterdam. Um, ja, nou ja, we oh, wisten ja, het eigenlijk al. Ja, het valt tegen. Hè, zie je hier zitten. <laughs> ja, ja, ja. Uh, nou, misschien even een opwarmertje voor die marathon. Dat is ook geen kattenpis. Um, <laughs> zes waren er goed, maal vier is 24. Ja, we kunnen er niet meer van maken. Nee. U krijgt van ons de kaarten mee voor beeld. en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Goede reis naar Eindhoven. Succes met de marathon. Okay.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 Je leeft bij de adrenaline in je lijf. En dat houdt je alert en maakt je scherp. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Dit kabinet zit wel heel erg alleen maar in die Randstad rond te kijken. Maar het land is groter. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Ik heb in mijn carrière nooit in programmas meegedaan. Ik wil niet de horlepiep dansen. En vonkende meningen. Ja, je mag je emotie tonen, dat vind ik oké. Okay. Maar soms gaat het zo over de top. Laten we dan vooral zoeken naar wat ons samenbindt en niet wat ons verdeelt. Dat is sowieso volgens mij een goede houding als mensen met elkaar omgaan. Zometeen